Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond in de Champions League. Wordt bepaald vanavond welke ploeg overwinteren. Chelsea en Valencia vechten het met elkaar uit in groep E. Bas Voorlopig uh, staat Chelsea aan de goede kant van de score. 2-0 is het na 62 minuten. Na drie minuten al drokbaar 1-0. Stond wel heel vrij in het strafhoekgebied van Valencia. Dat is wel heel slordig zo in het begin van de wedstrijd. Tikje van Mata. Hij draait een keer en schiet de bal in de verre hoek. 1-0 Drogba. En 17 minuten later Ramirez, na kort solootje, weggestuurd door Drogba. Maakt 2-0. Het gekke is eigenlijk dat in de eerste 20-25 minuten Valencia beter is. De bal heeft, de paal raakt, nog een paar goede schietkansen heeft. Twee keer staat Chelsea voor de goal, dat is twee keer raak. En in het verloop van de wedstrijd heeft Valencia ook wel veel de bal gehad, maar komen er eigenlijk nauwelijks nog kansen. Nou nu, nou nu. Want het schot, maar dat schot wordt gepakt door Tsjech na het schot van Fekuli, de Algerijn. Nou ja, misschien wordt het nog spannend. Het is nog een half uur. En er wordt veel meer gevoetbald vanavond. En die Houtkamp houdt ons op de hoogte vanuit het matchcenter bovenop de redactie. Er was tegenslag voor Ajax in de voorbereiding op het cruciale duel met Real Madrid. Verdediger Toby Alderwereld liep een hamstringblessure op vanochtend. Trainer Frank de Boer heeft nu zoveel geblesseerden in zijn groep... dat hij een onderzoek wil. Er is iets wat, uh, wat niet goed is en uh, ja, daar moeten we zeer uh, serieus naar kijken. Ik ga erover praten straks met inspanningsfysioloog Raymond Verheijen. Die vindt dat Ajax al die spierblessures had kunnen voorkomen. Clubarts Edwin Goedhart van Ajax die reageert daarop. En de oranje handbalsters spelen tegen Kazachstan op het WK in Brazilië. Richard van der Maden. En Nederland komt steeds beter in het uh, toernooi in Brazilië. Staat ruim voor tegen uh, Kazachstan. 12-24 in het uh, voordeel van de ploeg van bondscoach Henk Groener. Australië een monster scoren, Spanje een nederlaag. Maar nu gaat het dus een, een stuk beter. Kazachstan gaat verslagen worden. En dan gaat Nederland zich plaatsen voor de volgende ronde... voor de knock-outfase op het WK in Brazilië. En verder de teleurstellende prestatie van de Nederlandse hockeyers... bij de Champions Trophy, de presentatie van de Rabobank-Wielenploeg... en Glenn de Boek, die opstapte als trainer van VVV. Dat allemaal tot 11 uur in langste Lijn. Barstichler, Chelsea tegen Valencia. Het kan twee kanten op. Ik denk Valencia één goal. Het wordt hartstikke spannend. hè? Zo is het. Want zou het gelijk worden dan is Valencia door met 2-2. Chelsea dus met 2-0 door naar de volgende ronde. In een pool waar Leverkusen sowieso al door is. En overigens op dit moment achter staat in de uitwedstrijd tegen Genk. Met 1-0 door een goal van Vossen. Dat is dan leuk voor Mario Been. Die het dan thuis toch wel aardig doet. Want gewoon gelijk speelt thuis tegen Valencia en Chelsea ook. Maar vooral in uitwedstrijden dus ook een keer werd weggepoetst. Er wordt gewisseld trouwens nu bij uh, Chelsea, komt Mikel als poetsertje in het elftal voor Ramirez. Dat uh, betekent dat Mikel weer in het elftal komt die dus eigenlijk gepasseerd is. Daar staat ineens een jonge Spanjaard in het elftal van Chelsea, Oriol Romeu, Catalaan. Komt uit de jeugd van Barcelona en mag hier dan zijn opwachting maken. Want de trainer van Chelsea heeft wel ingegrepen, de jonge Filas Boas heeft ook bijvoorbeeld Lempaard op de bank gezet. Je moet maar durven. Daar zit Torres. Nou ja, die zitten wel vaker. Daar zit Maluda, Die zitten de laatste tijd ook wel vaker. Daar zit Calou. Daar zit Paulo Ferreira. Kortom, wat een bank. Maar het elftal dat de voorkeur gekregen heeft en het vertrouwen staat. Dus met 2-0 voor in het duel tegen Valencia. Dat een extra spits heeft ingebracht. Adouris. Ja, ook daar geldt. Je moet wat. Zo even dus een aardig schot gezien van die Algerijn. Fegouli. Maar voor het overige is er eigenlijk al een half uur niet zoveel meer voor dat doel van Peter Tsjech gebeurd. Nou ja, een keer een corner, een keer een vrije schop. Maar heel veel moeite had hij er niet mee. Nu een steekbal het gebied in, in de richting van Soldado. Dat is de man in vorm bij Valencia. Die veel scoort eigenlijk het hele seizoen al in alle competities waar hij aan meedoet. En de bal nu voor de voeten van Albelda, de aanvoerder. Die na een kwartier in de wedstrijd bijna een bal in de kruising schoot. Dat was nog de moeilijkste redding voor Tsjech. Echt een vinger. Daarmee haalde hij de bal uit de kruising. Valencia heeft de bal. Valencia valt aan. Chelsea houdt tegen en Chelsea hoopt en loert op een countertje. Welke kant gaat het op? Nog 25 minuten. Het is voorlopig 2-0 voor de ploeg uit Londen. En dan gaan we naar Andy Houtkamp in het matchcenter die alle andere wedstrijden in de gaten houdt. Uh, meest opvallende wellicht Borussia Dortmund tegen Olympique Marseille. Daar gaat het er ook nog om, hè? Ja, spannend, want uh, voorafgaand aan deze ronde stond Olympique Marseille tweede achter Arsenal. Dat is al geplaatst. Olympique Marseille 7 punten, Olympiakos 6 punten en Borussia Dortmund 4 punten. Borussia Dortmund Olympique Marseille staat 2-1... Dan zou je zeggen, dat is goed nieuws voor Borussia Dortmund. Maar Marseille heeft eerder in deze pool al gewonnen van Dortmund met 3-0. Dus wil Dortmund doorgaan, dan moet het 5-1 worden. Olympiakos Pireus Arsenal is ook spannend. 2-1. Olympiakos Pireus zou dan, als ze winnen, doorgaan naar de Champions League. Dus verder in de Champions League. En Olympiek Marseille zou dan Europa League gaan spelen. Groep G, spannend omdat Porto tegen Zenit speelt. Porto, 7 Zenit 8 punten. De winnaar gaat uh, zeker door bij een gelijkspelletje Zenit. En het staat 0-0. Groep H is de eerste en de laatste keer dat ik het erover heb. Want Barcelona staat 3-0 voor tegen Bate Borisov En Pilsen 2-0 achter tegen Milan. Uh, dat betekent dat, uh, en dat was al zo, dat Barcelona eerste wordt, Milan tweede... Pilsen derde gaan Europa League spelen. En Bate Borisov is uitgeschakeld. Oké, okay. Je gaat toch wel zeggen goed het afloopt he, Barcelona en Milan, toch? Ja, ah, natuurlijk. Oh ja, dat, okay. Goed, dankjewel. Dat was Andy Houtkamp in het matchcenter. Dan Glenn de Boek. Die uh, vertrekt per direct als trainer van VVV Venlo. De Belg heeft dat besluit genomen na gesprekken met het bestuur... en de rest van de trainingstaf. VVV staat op de laatste plaats in de eredivisie. Na de 7-0 nederlaag tegen Heracles liet de Boek al weten... dat hij in de huidige situatie niet optimaal kan functioneren. Toch kwam zijn besluit als een verrassing... voor de directeur Technische Zaken Mario Kaptein. Ja, vandaag wel. Um, vandaag is Glenn naar de training gekomen... of naar de club gekomen om training te leiden. En dat heeft hij ook gedaan. En uh, na de training heeft hij uh, gesprekken aangevraagd... waarin hij heeft medegedeeld uh, ja, dat hij stopt bij VVV. En waarom? Ja, dat is een gevoel. Dat is een gevoel van hem. Hij had hele hoge verwachtingen van het seizoen. Hij had hoge verwachtingen van, van zichzelf. En dat komt er niet uit. Het feit dat hij afgelopen week vroeg om versterkingen... Hè, die conclusie hadden jullie als interne stuurgroep ook al getrokken... Um, daar was toch niet helemaal duidelijk of die versterkingen zouden kunnen komen. Heeft dat nog een rol gespeeld? Ja, ik denk het wel. Ik, ik heb hem dat niet op de man af gevraagd vandaag. Uh, dat zal vast mee hebben gespeeld. Uh, die onduidelijkheid is er niet bij hem, niet bij ons, niet bij mij. Want uh, dat is gewoon uh, klip en klaar. Uh, dat dat nu niet kan en hopelijk wel in de winst Geen technisch vacuüm, laten we het zo zeggen. De boel blijft wel overeind. Uh, dat moet en dat, uh, dat moeten we met elkaar gaan bewijzen zondag. Het moment is dramatisch. Uh, het is niet goed voor de club... Maar het is vooral niet goed voor de persoon uh, Glenn de Boek. Uh, en uh, dat, uh, dat is gewoon een heel triest verhaal. Ik hoorde van mensen die erbij waren dat Glenn de Boek met tranen in zijn ogen hier vertrokken is bij VVV. Ja, dat klopt. Ja. Zo'n pijn deed. Ja, nou dat geeft al aan uh, hoe hij uh, als mens in elkaar zit, hoe hij als trainer in elkaar zit. Geeft ook aan. Uh, dat de situatie bij VVV op dit moment uh, niet goed is. Mario Kapteijn, de directeur technische zaken van VVV... tegen uh, L1-verslaggever Maurice de Heus. De assistent-trainers van VVV, Wilboese en Ben van Daal... die zitten zondag op de bank tijdens het duel met Rode JC. De club zal deze week niet met een nieuwe trainer komen. Dan Nederland tegen Kazachstan in uh, Brazilië. Het WK-handbal gaat goed, hè, Richard? Gaat uitstekend met Nederland dat gretig en geconcentreerd speelt in deze derde poolwedstrijd. 26-12 is de voorsprong. Nog 14 minuten te spelen. Terwijl Jesse Kramer nu in een 1 tegen 1 situatie mist. In de rebound dan misschien nog een kans. Maar die bal wordt dan afgefloten. Nee, Nederland gaat, gaat prima. Komt na vanavond op 4 punten. Speelt dan nog tegen Zuid-Korea. En morgen tegen Rusland. Eerder deze week natuurlijk de nederlaag. Toch wat onverwacht tegen Spanje. Alles behalve Samba handbal toen in Brazilië van de Oranje ploeg. Een slappe dekking. Aanvallend, geen druk. Onmachtig, allemaal. Maar een dag later een monster scoren tegen het zwakke Australië. En dat heeft Oranje, denk ik, toch weer wat in het toernooi gebracht. Weer wat zelfvertrouwen gegeven. De frustraties werden weggespeeld. En nu tegen Kazachstan. Er waren vooraf wat twijfels over deze ploeg. De nummer 36 van de wereld. Maar toch vorig jaar verrassend Aziatisch kampioen. Dus. Nederland wist niet echt goed wat konden ze nu verwachten. Het blijkt een vrij zwakke ploeg te zijn. Nederland wervelt er vrij simpel overheen. Staat dus ruim voor. 14 doelpunten verschil. We spelen nog ruim 10 minuten. It's the Oh no You. Still the moon Via Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Het is iets voorbij, kwart over tien op Radio 1. Wordt het nog spannend bij Chelsea-Valencia, Bas Stigler? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Kwartier nog te gaan. Twee goals heeft Valencia nodig. Chelsea staat met 2-0 voor. Het balbezit is ook voor de ploeg uit Londen... dat via Drogba zo even een kans kreeg uit de serie niet te missen. Maar blijkbaar was de valse druk, want hij bleek wel te missen. Staat echt vrij voor de keeper... nadat hij zich wel sterk ontdoet van Rami, de Franse verdediger. Nou ja, sterk is hij Drogba als een beer, dat weten we. Maar uh, hij krijgt de bal er niet in. omdat hij net te lang treuzelt eigenlijk. En de bal voorlang schiet. Maar Chelsea is gevaarlijker. Nu is Drogba weer weg. Komt de beslissing. Drogba buitenkant schoen 3-0. Het is gedaan. Een kwartier voor tijd. De tweede van Drogba. De derde van Chelsea. Maakt aan alle onzekerheid een einde. In de wedstrijd met Valencia. Drogba 1-0. Ramirez 2-0. Dat gebeurde nog voor rust en rust. De buitenkant van de rechter. Nadat hij wordt weggestuurd het strafomgebied in. Het paasje komt precies op tijd. Hij kan de bal met de buitenkant van de rechter eigenlijk alleen nog maar even aantikken om hem in de verre hoek te laten verdwijnen. Nou ja, dat hoef je hem nog geen twee keer te zeggen. Goeie goal, maar dus wel een goal die het gevolg is van rustig afwachten en de tegenstander in zekere zin het werk laten doen. Drogba scoort op aangeven, dat moet ik er dan nog wel bij zeggen, van Mata. Juist hij, de oudspeler natuurlijk van Valencia, Mata, die afgelopen zomer overkwam. Wat heeft Valencia toch een talent moeten laten gaan de afgelopen jaren? Want Mata is er één van. Maar wat dacht u van Villa die natuurlijk al naar Barcelona ging een jaar eerder. Of David Silva die ook bij Valencia speelde maar naar Manchester City ging. Het heeft de ploeg ongelooflijk veel miljoenen opgeleverd. Maar blijkbaar geen Champions League waardig elftal meer. Hoewel ze natuurlijk gewoon nog derde staan in Spanje. Best of the rest naar Real Madrid en Barcelona. Maar hier toch een maatje te klein vanavond voor Chelsea. Wel veel bal er zit, Wel geprobeerd. Wel een paar kansen gehad toen het toch spannend was. Want toen de beslissing naderde met 2-0 eigenlijk al gestopt. En nu de beslissing er is met 3-0 vrees ik het hoofd laten buigen. Meer zit er niet op voor Valencia. Het is gedaan in Londen. 14 minuten voor tijd. Het is 3-0. Goed, dan gaan we Valencia misschien wel tegenkomen in de Europa League. We gaan uh, naar het matchcenter, naar Andy Houtkamp... die ook Twitter een beetje in de gaten houdt. Want er wordt veel getwitterd tijdens de Champions League-avonden. Wat bijzonders gezien, Ja, uh, buiten, buiten heel aardige mensen die natuurlijk twitteren dat ze naar ons luisteren... Is het, uh, was een tweetje van uh, Wesley Sneijder. Watching Champions League at home. Nou, dat is uh, leuk voor hem. Maar hij, hij zegt erachteraan in het Engels... just made a scan, dus er is een uh, scan gemaakt... En met een uitroepteken daarachter. I will be back soon. Can't oh. wait to play again. Dus we gaan, uh, Wessie Sneijder, waar een scan is gemaakt... dus hopelijk snel weer op de velden terugzien. Uh, verder uh, geen opvallende tweets. Ook geen opvallende tussenstanden. Verder één doelpunt nog gemaakt. Shakhtar Donetsk tegen Apuel Nicosia. Gaat nergens om, want Apuel is al geplaatst. En Donetsk is al uh, achtergelaten. Overigens, Pedro, de 3-0 van Barcelona. Moet je echt gaan zien. Prachtig. Oké. Okay. Gaan we naar het handballen Nederland tegen Kazachstan 26-12. Laatst gemeten stand, hoewel is nu? 28, 13, 7 minuten nog te spelen in uh, Brazilië in Barueri. Voor nagenoeg lege tribunes het uh, WK. Handbal leeft hier uh, allerminst nog. Dat zal later in het toernooi waarschijnlijk nog wel gaan komen. Maar goed, zaak voor Nederland is om deze wedstrijd tegen Kazachstan tot een goed einde te brengen. Te winnen, dan op 4 punten te komen. En dat gaat allemaal lukken. Morgen speelt Nederland dan tegen regerend wereldkampioen Rusland. Dat beide wedstrijden tot nu toe simpel won. En het is natuurlijk wel zaak om zo hoog mogelijk te eindigen. ...in de pool. Vijf uh, landen, behalve Nederland, uh, verder dus nog Zuid-Korea... ...Rusland, Spanje en Australië. En de eerste vier gaan door. En hoe hoger je eindigt, hoe uh, groter de kans... ...dat je dan een minder sterke tegenstander treft uit de andere pool. Dan komt Nederland dus terecht in de knock fase. En die wedstrijd is heel erg belangrijk. Als Nederland in de knock fase wint... ...en bij de kwartfinales zich weet te scharen... dan kan het maar zo zijn dat Oranje ook de eerste zeven van dit toernooi gaat behalen. En dan kun je in mei mee gaan doen aan het Olympisch kwalificatie toernooi. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar duidelijk is wel dat Nederland zich gaat herstellen dit toernooi. In elk geval van de Zepert in dat openingsduel tegen Spanje. Toen het er allemaal niet goed uitzag. Kazachstan is beduidend minder goed. Maar Nederland maakt wel een redelijk tot goede indruk. Zeker in de eerste helft. Toen het al heel erg snel wegliep naar een ruime voorsprong. Kazachstan scoort nu wel. Nederland dat veel doorwisselt. Alle speelsters krijgen uh, wat uh, minuten om deze wedstrijd in elk geval uh, te mogen meemaken. En dan uh, wordt in ieder geval wel duidelijk dat uh, Oranje dit duel dus vrij eenvoudig met ruime cijfers gaat winnen. Nog een minuut of vijf in Barueri in Brazilië. En dan is het uh, morgen dus Rusland. Een hele belangrijke wedstrijd. Tegenslag voor Ajax. In de aanloop naar de belangrijke Champions League wedstrijd tegen Real Madrid van morgenavond. Ajax plaatst zich voor de achtste finales als het Olympique Lyon achter zich houdt in de groep. Tegen het al geplaatste Real Madrid kan verdediger Toby al de niet meespelen. Hij raakte vanochtend geblesseerd aan een hamstring. Trainer Frank de Boer zal dat probleem moeten gaan oplossen. We gaan niet met die man in ieder geval spelen. Dus ik zal er eentje neerposteren.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 Wij als technische staf houden ons zoveel mogelijk bezig met het eerste elftal. En zeker op deze dag, wat gewoon een hele belangrijke dag is voor Ajax. Zij Frank de Boer tegen Martin Maar Later in de uitzending praten we nog over de vele blessures in de selectie. Zijn die te voorkomen? Inspanningsfysioloog Raymond Verheyen en Ajax-clubarts Edwin Goedhart geven dan hun mening. Gerard Lenormand. Notre vieille terre est une étoile...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 graag Lenormand en Zaz en La Ballade de Jean Gereux. Bijna half elf, even kijken bij Andy Houtkamp. Chelsea Valencia 3-0, dat is uh, toch wel beslist. Zijn er nog wedstrijden waar het nog spannend is, Andy? Uh, spannend bij Genk Leverkoezen. Het gaat ergens om. Maar het zou zo leuk zijn voor Mario Been als hij weer een keer wint. Stond 1-0 voor. Maar een paar minuten geleden in de tachtigste minuut 1-1 geworden. Uh, verder weinig veranderingen. Een aardig uh, feitje nog bij Barcelona tegen Bate Borisov. Daar is Marti Riverola ingevallen. En waarom is dat zo leuk? Omdat hij vorig jaar nog bij Fitness speelde. Richard van der Maaden. Die kijkt naar uh, het handballen. In een. Uh, wel wat voor ambiance is het eigenlijk? Geen ambiance, rond. Nee, is er gewoon nee. niet nee. te horen, nee. Lege tribunes ja. in, in Barueri, 40 kilometer uh, ten oosten van Sao Paulo. Kazachstan, Nederland, 19 voor Kazachstan. 31 voor Nederland, iets meer nog dan een uh, minuut. En dan weten we dat uh, Nederland op vier punten is gekomen in deze pool. De volgende ronde wel gaat halen. Morgen tegen uh, regerend wereldkampioen Rusland. Dat zal niet eenvoudig worden. Een dag later nog tegen Zuid-Korea. Dat is een wedstrijd, daar zie ik Nederland nog wel van winnen. En dan hopelijk voor Oranje een hoge klassering. En dan in de andere pool een beetje geluk hebben. Daar zouden we dan Noorwegen kunnen treffen in de knock-outfase. Dat zou niet best zijn, want Noorwegen is Olympisch kampioen... en ook regerend Europees kampioen. Maar Nederland zou ook kunnen gaan spelen tegen Duitsland... of tegen Montenegro of tegen IJsland. En daar liggen toch zeker voor dit team kansen. Want als het draait bij Nederland met dat snelle dynamische spelletje... vol creativiteit... Dan is Oranje tot heel veel in staat. Dat heb ik ook in deze wedstrijd bij Vlagen weer gezien tegen Kazachstan. We zitten in de laatste 30 seconden van de wedstrijd. Aanval van Nederland over de linkerkant vanuit de hoek. Goed gescoord. Nederland dat met heel veel verschillende speelsters dus doelpunten heeft gemaakt in deze wedstrijd. Diana Lamijn maakt nu haar tweede goal van deze wedstrijd. En zo tikken de laatste seconden van dit duel weg in Barueri in Brazilië. En dan heeft Nederland zich in elk geval uitstekend hersteld van die... Die uh, tegenvallende eerste wedstrijd tegen Spanje toen het er uh, slecht uitzag. Daarna een monster scoren tegen uh, Australië. Dat was een uh, duel dat had Nederland met de ogen dicht ook nog wel gewonnen. En nu dus uh, Kazachstan. De wedstrijd is uh, afgelopen. De Argentijnse scheidsrechters hebben gefloten voor het uh, eindsignaal. De eindstand is 32 voor Nederland en 20 voor Kazachstan. En morgen dus de wedstrijd Nederland-Rusland. Goed, dat was het handbal. Chelsea tegen Valencia. Ook daar is het bijna afgelopen. Spanning is helemaal weg. Chelsea gewoon door, eh, Bas. Ja, het is 3-0. Terwijl de Sturridge nog een keer van afstand schiet. Maar dat veel te gehaast en dus onzorgvuldig doet. We zitten de laatste officiële minuut. Zal zeker nog wel een paar minuten extra tijd bijkomen. 3-0. Twee goals van Drogba. door Ramirez... En ja, er wordt nog wat gewisseld hier en daar. Malouda nog in het elftal gekomen. Zo zie je maar de bank van Chelsea met Malouda, Mikel en Torres die in de ploeg komen. Dat is toch niet zo slecht. Maar het gaat allemaal goed aflopen voor Chelsea dat er toch niet op, gerust op zal zijn geweest. Want zo ongelooflijk lekker ging het allemaal niet in de competitie. Van de laatste vijf wedstrijden verloor Chelsea de drie. In alle competities overigens moet je daarbij zeggen. Dus eh, om nou te zeggen, goh wat een zelfvertrouwen, nee. Maar dit loopt allemaal goed af. 3-0 is het. We zitten in de slotfase van het duel. En Chelsea heeft de buit binnen. Castrol Maneuvers in the Dark en uh, Locomotion. Nog even bij uh, Bas kijken. Uh, Chelsea tegen Valencia afgelopen. Ja, het is een paar seconden geleden afgelopen en uh, 3-0 gebleven. Drogba, Ramirez, Drogba. En zo wint uh, Chelsea met 3-0 van Valencia. En volgens mij staat het bij Genk Leverkusen nog altijd 1-1. Dat weet houdt Houtkamp straks beter. Als dat zo is, dan is Chelsea na alle problemen die het zo dreigde te hebben... in de Champions League nog gewoon poelwinnaar ook. En valt de schade dus allemaal wel mee... Het zal ook een opluchting zijn voor Engeland, want zo lekker ging het met Engeland in de Champions League, nog niet deze pool. Manchester United moet morgen maar hopen dat het in Basel niet verliest, om maar eens wat te zeggen, want dan ligt het er gewoon uit. Manchester City moet tegen Bayern morgen en maar hopen dat Napoli ergens tegen Villarreal nog iets verkeerd doet, want anders ligt City er ook uit. Kortom, de Engelsen, hoe stom het ook klinkt, normaal staan ze met minimaal drie bij de laatste vier. Lijken dit seizoen toch wat in de problemen te zitten. Chelsea herstelt dat in ieder geval juist op tijd. Door Valencia te kloppen met cijfers die niet liegen. 3-0, Waar nog wel één zin bij hoort. Het eerste half uur was Chelsea of uh, Valencia gevaarlijker. En was de ploeg, uh, nou ja, beter eigenlijk. Maar ja, dat zegt dus niks, want het wordt gewoon 3-0. Goed, dankjewel uh, Bas. Bas Tichler was dat bij Chelsea tegen Valencia. We gaan uh, nog niet... Alle wedstrijden zijn afgelopen, dus we gaan alles even rustig op een rijtje zetten. Dan gaan we straks, ik denk over een kleine minuut of tien... naar uh, Andy Houtkamp in het matchcentrum... om alles even op een rijtje te zetten... en de consequenties ook even te kunnen overzien. Even terug, want ik had het u beloofd naar, uh, naar Ajax. Naar al die spierblessures. Frank de Boer die wil weten waarom zijn ploeg zo wordt geplaagd... door al die spierblessures. Toby Alderwereld dus uh, uh, is nu de laatste in die lange rij. Uh, de Jong, Oyer, Boylussen. Die staan op dit moment ook met een hamstringblessure aan de kans. Bulekin, Enel, Jansen, Sulimani, Ebesilio, Anita. Die zijn allemaal uh, onlangs hersteld van een spierblessure aan het bovenbeen. Een ja, trainer Frank de Boer die zoekt dus naar een verklaring. Er is iets wat, uh, wat niet goed is en uh, ja, daar moeten we echt zeer uh, serieus naar kijken. Ik denk dat je ten eerste eerst naar jezelf moet kijken. Ik ben hoofdverantwoordelijke. En daarna uh, ga je dan in overleg uh, waar het eventueel mis is gegaan. Ja, terwijl ze bij Ajax een onderzoek gaan doen... Uh, hebben wij ook vast een klein onderzoekje gedaan... middels een belletje met uh, inspanningsfysioloog Raymond Verheijen. Die denkt namelijk te weten waar het mis is gegaan. Uh, u kent Verheijen wellicht, hij werkte met uh, nationale teams... Uh, Nederland, Rusland, Zuid-Korea en met topclubs als Barcelona... Zenit Sint-Petersburg, Chelsea en Manchester United. En hij heeft een duidelijke mening, al volgt hij Ajax van een afstand. Nou kijk, wat ze, wat ze exact verkeerd doen uh, bij Ajax is, uh, is natuurlijk heel lastig uh, uh, te zeggen. Op het moment dat je daar niet, uh, niet dagelijks bij bent. Uh, allereerst wil ik zeggen dat, uh, dat ik het een heel erg goed teken vind... Dat Frank de Boer uh, zichzelf uh, hoofdverantwoordelijk uh, acht. En, want dat is vaak al uh, het begin van de oplossing. Als trainers zich verantwoordelijk voelen voor, uh, voor een dergelijke bezuurgolf. Want wat je vaak ziet, is dat, uh, dat er toch wel uh, naar nou, externe factoren en excuses gewezen wordt. Dus hm. ik moet zeggen dat ik dat een, een heel erg sterk signaal vind van, van Frank de Boer. Ja, het begin van de oplossing. Maar wat is die oplossing dan? Nou ja, goed. Kijk. Um... Ik, ik, ik schrijf af en toe nog wel eens wat op Twitter. En, ja, dat uh, hebben we gelezen, ja. In, uh, juli, uh, in juli volgde ik uh, uiteraard de voorbereiding van, uh, van allerlei uh, profclubs over de hele wereld, waaronder ook Ajax. En uh, ja, toen zag ik al in een heel vroegtijdig stadium dat dat de verkeerde kant op aan het gaan was uh, bij Ajax. Wat zij gedaan hebben in, in de voorbereiding is uh, hard getraind. Met spelers die net terugkomen van vakantie, ook twee keer per dag getraind. Uh, daarnaast ook oefenwedstrijden gespeeld, waarbij spelers uh, nog vermoeid waren van de training van de dag ervoor of de week ervoor. He, Frank de Boer gaf dat zelf namelijk ook aan in interviews. Van, uh, in Duitsland hebben ze twee oefenwedstrijden gespeeld die heel matig waren. Waarbij hij ook aangaf van uh, ja, de spelers waren moe voordat we de wedstrijd begonnen.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 ik heb uh, dit seizoen in de voorbereiding uh, heb ik, uh, samengewerkt bij Feyenoord met uh, Mario Been en Leon Flemings. En uh, daarin heb ik uh, hun uh, geholpen met, uh, met de voorbereiding en de trainingsopbouw. Ook dat heb ik op Twitter van tevoren aangegeven, dat, uh, hoe we het gingen doen. En ook uh, daar een voorspelling gedaan dat er uh, weinig blessures zullen vallen. Um, Want het is. kijk, in de voetbalrijf hadden heel veel mensen die dingen achteraf roepen. En dat is makkelijk. Uh, kijk, als je dingen roept, dan moet je het van tevoren doen. Dan moet je ook je nek uit durven steken. Uh, dus dat heb ik bij Ajax gedaan en dat heb ik ook bij Feyenoord gedaan. Zodat iedereen het ook gaat volgen. En uh, iedereen heeft kunnen zien dat uh, de voorbereiding van voor Feyenoord uh, vlekkeloos is verlopen. Uh, niet of nauwelijks blessures. En uh, ja, kijk, en als je nu ziet hoe zij draaien in de competitie... dan uh, heeft ook dat weer zijn oorsprong in de voorbereiding. Nou, maar dan hoor ik ook mensen denken... ja, maar Ajax heeft een veel drukker programma. Dat klopt. Ja. Dus? Geen reden om... Uh, uh, in wat spierbus betreft in de dubbele cijfers te komen. Maar u bent Amsterdammer. Toch? Ik We ben geboren uh, uh, en getogen Amsterdammer. En, en, en gespeeld bij ook... diverse Amsterdamse uh, uh, amateurclubs. Dus dan denk ik, waarom... Heeft u dan niet zelf een keer contact met Ajax opgenomen en gezegd... joh, luister, ik, ik, ik, in mijn ogen doen jullie het fout... ik wil daar graag een keer een presentatie over geven om uit te leggen hoe het beter kan? Omdat dat niet mijn taak is om contact met Ajax op te nemen. En als Ajax contact met u opneemt? Um, ja, nee, kijk... Um, kijk, mijn werkzaamheden die, uh, uh, die vinden eigenlijk voor 99% plaats in het buitenland... Uh, ik, ik, ik hou me eigenlijk bijna niet meer bezig met, met dingen in, in, in Nederland. Uh, maar op het moment dat Ajax uh, daadwerkelijk het probleem wil oplossen... dan uh, ben ik de eerste die bereid is om te helpen. Maar goed, zoals ik zei, kijk, dat is niet aan mij. Um, uh, nee, dat is, da duidelijk, het initiatief moet, het initiatief moet uh, van Ajax uitkomen. Nou, we gaan het ze uh, voorleggen. Wie weet uh, binnenkort een belletje. Dank je vriendelijk voor nu. Graag gedaan. Raymond Verrijen. Oké. Okay. De inspanningsfysioloog. Contact nu met de clubarts van Ajax. Zet u een goed arts. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, gaan jullie bellen met Raymond Verrijen? Nou, ik ken Raymond al uh, vrij lang. En ik weet ook hoe hij over voetbal denkt en over uh, de, de voetbalvoorbereiding. Uh -huh. En uh, het, uh, uh, ook de kennis zeg maar, die hij uh, verspreidt is ook bij de technische staf uh, uitgebreid bekend. Dus uh, we kunnen altijd bellen. Maar ik weet niet of dat dan meteen de, de juiste oplossing uh, zal geven uh, zoals, hij zich, zoals hij het zich voorstelt. Ja, maar het kan natuurlijk geen kwaad om... Uh, hè, jullie kennen elkaar toch goed, dus een klein belletje is zo gemaakt. En dan uh, ja hoor. een keer bij een kop koffie eens even nee. horen wat nee, hij te zeggen heeft. Dat kan altijd, zeg maar. Ja. maar hij is dus natuurlijk wel aan zoals hij zelf al aangeeft... dat hij het heel moeilijk vindt om aan te geven wat nou precies is... omdat hij echt niet elke dag bij is. Nee, maar hij heeft, en, hij ja. heeft het wel goed gevolgd. En hij heeft natuurlijk wel een punt, want hij ja, heeft in het ja. begin... Heeft hij, nee, maar wacht even, hij heeft, hij heeft het voorspeld. Hij heeft al eerder gezegd, voordat de problemen er waren... van nou ja, ik moet een beetje uitkijken, want anders dan uh, gaat het daar niet goed. En het, het, het gaat niet goed. Ja, hij uh, heeft het, het vorig jaar ook precies voorspeld wat er zou gebeuren... en ik ga jullie ook voorspellen dat als er zeg maar uh, de clubs die doorgaan in de Champions League... en in de kwart en halve finale komen, die gaan gewoon spierblessures krijgen. En volgend jaar gaan we ook spierblessures krijgen. Kijk, en wat nu aan de hand is, en dat, ik begrijp het wel... want uh, het nu al, uh, er worden ook wel heel veel dingen op één hoop gegooid. Maar Kijk, we hebben nu wel een cluster van uh, blessures... maar het is niet zo dat wij nu in de eerste seizoen zelf... zo heel veel meer spierblessures hebben... dan bijvoorbeeld onder andere trainers in de voorgaande jaren. Nou, Alleen, misschien is het, het het duidelijk. is het allemaal structureel fout. Nee, want we zijn zeg maar als je gaat kijken in de uh, Europees gezien in de UEFA-studie waar we in meedoen, zitten we gewoon in het gemiddelde. Mm. Dus alle clubs hebben er last van. Mm. Maar het is nu zo dat als wij uh, voor belangrijke wedstrijden staan, dan valt het op, ook omdat het zeg maar dicht bij elkaar komt en het feit dat er uh, spelers zijn op dezelfde positie zitten, zodat je inderdaad daar uh, manke komt te lopen. Daarbij is het zo dat we heel veel uh, spelers hebben buiten de eerste groep. Waar het zeg maar, de andere jaren wat meer uit uh, ook de reservegroep kwam, En dat valt nog veel minder op. Dus het, het, het is natuurlijk altijd iets, en dat vind ik ook uh, helemaal met Frank eens. Dus je moet altijd wel gaan kijken naar uh, waar het door komt. Dus is er nou uh, bepaalde oorzaken voor aan te wijzen? Zijn er dingen die je moet veranderen? Want dingen ontwikkelen. He, dus je moet ook kijken of je daarin verbeteren kunt. Maar wij doen zeg maar, uh, ook in de preventie en in het herstel geen dingen anders dan de afgelopen twee jaar. Dus uh, het, je moet ook eens gaan kijken zeg maar, naar andere factoren dan alleen maar uh, de trainingsopbouw uh, in de voorbereiding. Uh, het is zeker zo zeg maar, dat als je meer wedstrijden speelt, he, dan ongeveer de kans op de surus vier keer toeneemt. Dus um, als je meer wedstrijden speelt, he, want dat hebben wij wel en hebben bijvoorbeeld een hoop andere clubs in de Eredivisie niet... Dan kom je daarmee in de problemen. Ja. Daarnaast is het zo dat we een hele jonge ploeg hebben. En die jonge ploeg, hè, je, je, je de ontwikkeling gaat door tot je 24ste. Eigenlijk zeg maar, zou je, als je een programma loopt met grote wedstrijden... en intensieve wedstrijden tegen een zaken hebt uit het huis... Euh, zou je eigenlijk willen dat je er tussendoor niet meer traint. Of eromheen niet meer traint. Uh, maar als je niet meer traint, dan word je ook niet beter. En als je jonge spelers beter wil maken, dan zul je toch iets moeten leren. Ja, je, maar je, je moet een beetje een middenweg zoeken natuurlijk, want je kan Juist, die spieren natuurlijk ook niet oneindig ja. blijven belast. Nee, dus zul je ergens... Dus aan er één kant, zeg maar, als je puur vanuit de prestatieve zeg je nou niet meer trainen... maar als je aan de ontwikkeling zit, en dat is toch zeg maar, een club waar je met jonge spelers te maken hebt... zul je daar altijd zeg maar, in, een, in een balans moeten zitten. En dat zit er net tegenaan. En als, soms val je eroverheen en, en soms gaat het goed. Nou, dat is ook zeg maar, het spel uh, wat je... Um, Waar je ook geluk mee moet hebben. De afgelopen jaar zaten we daar aan de goede kant mee. Maar bijvoorbeeld twee jaar geleden hebben we ook meer spierbesures gehad. Zeg maar, in het eerste seizoen zelfs. Alleen ja. dat was verspreid. En het waren ook wat jongens uit de tweede garnituur. Ja. Maar daarvoor is het ook een beetje een keuze. Ik heb ook gezegd, van, ik weet wel hoe je heel weinig spierbesures kunt krijgen. Ja, dan gaan we gewoon helemaal niet meer trainen. Dan gaan we alleen nog maar wedstrijden spelen. Maar of je daar dan ook goede resultaten mee gaat halen, dat is toch maar de vraag. Ja, maar al met al, er blijft natuurlijk wel een probleem, want er zijn wel heel veel spierblessures bij Ajax. Ja, maar dat zijn uh, hey, ik dus maar, maar... dat het er zo heel veel zijn. Kijk, het zijn er heel veel nu achter elkaar en er wordt nu een focus op gezet. Maar ik denk dat als je internationaal gaat kijken, uh, en natuurlijk dit is iets wat wij ook niet willen. Maar ik, ik wil zeg maar wel even de indruk uh, die er nu gewekt wordt door zeg maar, uh, de ene slag naar de andere... Daar zijn wel oorzaken voor. En je hm. moet het niet bij zeggen, maar, er is niet één aanleiding. Het zijn vaak een aantal, hè, dus een Het is dus ook van per, een per, factoren. Per, per speler verschillend. Dat ja, kan je, mag, ook. je mag de blessure van, van Toby bijvoorbeeld van vandaag... kun je niet vergelijken met de spierblessure van uh, Boylissen. Ja, uh, ja. Of die bijvoorbeeld van En uh, Tot slot, ja, tot want uh, de, de tijd dwingt mij om het uh, uh, kort te houden. Uh, hebben ja. jullie eigenlijk een inspanningsfysioloog in dienst? Ja hoor. En we oh. hebben zeg maar, ook mensen die uh, wij raadplegen zeg maar, en ons adviseren zeg maar, daarin. Oké. Okay. Goed. Maar een belletje met Raymond Verheij, dat zit er wel aan te komen. Een kopje koffie erbij en filosoferen over uh, hoe het eventueel anders zou kunnen. Uh, al is het maar vanwege zijn uh, de kennisdeling, dat, uh, dat gaat er wel van komen. Nou, ik zou zeggen, wij, als, wij, wij drinken koffie met uh, heel veel mensen die uh, ons uh, kunnen adviseren. Zowel in het binnenland als in het buitenland. Okay. En uh, wij kennen René helemaal, dus uh, het zal ongetwijfeld wel een keer komen. Goed zo, nou hij luistert mee, dus uh, hij verwacht een telefoontje. Dank je wel. Oké, heel succes. Dat was de clubas van Ajax. Edwin Goethart, die ongetwijfeld ook benieuwd is... hoe het uh, in de Champions League is afgelopen... Uh, met betrekking tot uh, wie gaat er door... en wie speelt er in de Europa League en die houtkamp? Ja, laten we maar per groep doen. Hè. Groep we wel van Bas gehoord. Uh, chelsea Valencia 3-0. Genk-Leverkusen, puntje voor Mario Been 1-1. Chelsea eerste, uh, Leverkusen tweede gaan door in de Champions League. Valencia derde, Europa League, Genk vierde en uitgeschakeld. Bijzonder spectaculair was groep F. Borussia Dortmund tegen Olympique Marseille. Op een gegeven moment 2-0 voor Borussia Dortmund. En Olympiakos Pireus Arsenal eindelde in 3-1. Waarom zeg ik dat eerst? Omdat uh, toen er bij 2-0 stond voor Borussia Dortmund... Olympiek Marseille moest winnen om door te gaan. En wat gebeurt er in de slotfase? Uh, Wint Olympiek Marseille door twee doelpunten te scoren... met 3-2 van Borussia Dortmund. Oh. En Arsenal dus uh, was al geplaatst. Tweede nu, uh, Olympiek Marseille, derde Olympiakos en vierde, de kampioen van Duitsland, uitgeschakeld. Helemaal uitgeschakeld, Borussia Dortmund. Heel spannend was het... Bij Porto tegen Zenit in groep G. Dat was de wedstrijd waar het om ging. De winnaar ging door. Bij een gelijkspel zou Zenit doorgaan. Want Abuel was al geplaatst. Het bleef 0-0. En dus Zenit door. Porto op de derde plaats. En Shakhtar Donetsk is uitgeschakeld. Groep H. Barcelona Baten Borisov 4-0. En dat kon je verwachten. Uh, Barcelona eerst in die pool. Milan wordt tweede. Maar... Pilsen tegen Milan stond 0-2. Nog nooit had Milan een uh, 2-0-voorsprong weggegeven. Maar de bierpomp ging open in Pilsen. Want het werd uite uiteindelijk 2-2. En dus uh, een uh, heel blij uh, coach en een heel blij Pilsen. Want Pilsen, Milan 2-2. Eindstand in deze groep. Barcelona eerste, Milan tweede. Die spelen verder in de Champions League. En op de derde plaats die uh, hele blije mensen uit Pilsen... want die gaan Europa League spelen. Baarten of vierde. Goed, dat was het voor vanavond. Morgenavond weer, hè? Ja, ja. uitstekend. Goed, speek, me erop. Een je morgenavond weer. Dan naar de Nederlandse hockeymannen. Die hebben teleurgesteld in het toernooi om de Champions Trophy. Ze uh, stonden 3-0 voor tegen Nieuw-Zeeland. Maar het gastland knokte zich terug. Onder gejuich van het enthousiaste thuispubliek werd het uiteindelijk 3-3. Verderlanden gaan door de winnaarspoel, door naar de winnaarspool. Bondskoos Paul van As was onder de indruk van de veerkracht van Nieuw-Zeeland. Je speelt tegen energie, hè? je speelt tegen een home crowd... die heel graag iets anders wil dan.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 Ja, dat is mooi. Mooi, mooi, mooi leermoment. En, uh, dus het komt wel goed. Paul van Huis van dat de hockeybondscoach tegen Gerard de groot. Donderdag vijf minuten over vier, desnachts Nederland-Australië. En twee uur later Nieuw-Zeeland-Spanje. En zaterdag om uh, vijf over vier, s'nachts Nederland-Spanje. En twee uur later Australië tegen uh, Nieuw-Zeeland. We gaan uh, kijken hoe het allemaal verloopt. Het is uh, ruim tien voor elf. We gaan het hebben over uh, de Rabobank-Wielenploeg... Van verbazing naar verwachting. Met die leus presenteerde de Rabobank-wielerploeg zich vandaag aan het publiek. Qua renners veranderde er, deze winter, uh, veranderde er deze winter niet zo heel veel. Sprinter Mark Renshaw is de enige die overkwam van een andere ploeg. Vanuit het nieuwe Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht... een reportage van Steven Dalebout. Tom Lezer, Bouke Mollema... En Dennis van Linden. En zo volgden er nog 24 profrenners en nog tientallen andere renners van de Rabo vrouwenploeg de Rabo Continentale Ploeg en de Rabo Offroad Ploeg. Rabo bestuurder van de bank, dus Bert Brugink, CFO is hij, vroeg aan de revaliderende Robert Gezink. Maar hoe gaat het met je?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 Maar misschien zeg jij, is het ook wel goed dat er wat meer verwacht wordt, ook misschien vanuit Harold Knebel, vanuit de leiding van de ploeg? Nou ja, dat, ik, wat hij zo over aangeeft, van ja, verbazing naar verwachting, is dus dat het ook daadwerkelijk verwacht wordt. En uh, ja. Wat is er? Nee, ja, nee ik, ik, ik raak de helft weer bij het antwoord jouw vraag kwijt.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 De laatste stap is wel de meest lastige stap. En ik vind dat de organisatie nog wel nog een stukje op scherper mag worden gesteld. En dat zei Knebel. Hij wil met zijn uitspraken de boel scherp houden. Mannen als Bouke Mollema verraste vorig jaar. En ze moeten dat niveau dit jaar volhouden en verbeteren. Daar komt het op neer. Dat er weinig interne kritiek zou zijn bij de ploeg. Daar moet je bij Knebel dus niet mee aankomen. Maar Tankink begrijpt die geluiden dan weer wel. Ja, natuurlijk. Kijk, kritiek mag het zijn en we wonen in Nederland en Nederland is een kritisch landje. Dus uh, wat dat betreft, ja. ja maar maar... Aan de andere kant was dat juist ook het, uh, wat, de, wat de Rabobank ploeg verweten werd dat, dat er juist niet genoeg kritiek was. Naar de renners toe bedoelt u? Um... Zijn nou u? <laughs> ja, ik zeg u. <laughs> ik word al uh, tien jaar in België en dan spreek ik ze altijd met u aan. <laughs> Neem je over. Nee, maar um... ja. Die kritiek is, die wordt natuurlijk niet vanuit de, vanuit de ploeg naar buiten toegespeeld. Maar wel binnen de ploeg zijn er natuurlijk wel kritische woorden. Maar dat hoeft de, dat hoeft de buitenwacht niet altijd te weten natuurlijk. Uh, en nu, misschien dat, ja, dat ze nu de dus, keer naar buiten toe kenbaar te maken... dat ze ook laten zien, van, we, we menen het heel serieus met onze renners. Goed, dat was Bram Tanking tegen Steven Dalebout. U hoort uh, de eindtune. Uh, dit was de presentatie van de Rabobankploeg. Uh, Alberto Contador werd een van de tegenstanders natuurlijk... van die uh, Rabobankploeg, maar hij heeft wel op zijn 29e verjaardag... de eerste ronde van Jeruzalem gewonnen, jawel. De Spaanse wielrenner soleerde naar de winst... in de slechts 28 kilometer lange wedstrijd... die bestond uit 10 rondjes door het oude deel van de Israëlische stad. De Amerikaanse skier Ted Ligety, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek... heeft de wereldbekerwedstrijd uh, dus Reuzenslalom Slalom en Beaver Creek gewonnen... Hij kwam op de Amerikaanse piste tot een totaaltijd van 240 0 en was daarmee bijna een seconde rapper dan de Oostenrijkse Nederlander Marcel Hirscher. De noord Kietel, Jans Roets werd daar derde. En Bayern München moet het morgen in de laatste groepsduel in de Champions League stellen... zonder Arjen Robben. Hij zou wel in de basis starten, maar hij heeft griep. Hij is achtergebleven in Duitsland. Bayern is al zeker van de knock-outfase. Nou, hoe dat morgen gaat aflopen met uh, Ajax bijvoorbeeld... kunt u horen in een uh, speciale nos langs de lijn uitzending Die begint al om 8 uur in verband met de tweede helft van Excelsior AZ. Die begint om half acht. Uh, verder nog uh, het handbal gaan we volgen. Nederland tegen Rusland. Belangrijke wedstrijd. En vanaf kwart voor negen Ajax-Real Madrid. En natuurlijk het matchcenter met Andy Houtkamp. Dit was het voor nu. Wat mij betreft welterusten. En graag tot morgen. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Weij. Goedenavond.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 Dit is Radio 1.